Het, het niet laten doorgaan van RTO Boulevard vanavond is een bedreiging van de journalistiek... veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat zegt een van de oprichters van Persveilig... een initiatief van het genootschap van hoofdredacteuren, het OM, de politie... en journalistief NVJ. RTL besloot aan het eind van de middag de uitzending te schrappen... na een telefoontje van de Amsterdamse autoriteiten. Opzorgingsblinddiensten hebben geen details bekendgemaakt... maar RTL Nieuws meldt dat het gaat om een serieuze dreiging... uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Mogelijk houdt u verband met de aanslag op Peter R. de Vries... die dinsdagavond na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten. Veel mensen hebben vandaag hun testafspraak bij testen voor toegang afgezegd... na de persconferentie van gisteren. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken... maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 uitgevoerd. Gisteren werden er nog meer dan 100.000 testen gedaan. Omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen... zijn er minder toegangsbewijzen nodig. In Ethiopië heeft de Prosperity Party van de huidige premier Abiy Ahmed met overtuiging de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij won met 410 van de 436 beschikbare zetels, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Daarmee is Ahmed verzekerd van een nieuwe termijn. De verkiezingen werden overschaduwd door een boycott van de oppositie, een oorlog in het Noordoosten van het land en etnisch geweld. De politie heeft vanmiddag acht minderjarige jongens opgepakt... die een videoclip aan het opnemen waren. Volgens Omop West kwam de politie in actie... nadat iemand had gemeld dat de messen werden gebruikt bij die opname. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De acht jongens zijn meegenomen naar het politiebureau... en werden na verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud de jongens precies zijn, is niet bekendgemaakt. Het weer, vooral in het zuiden, enkele buien komen, enkele buien voor... maar vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich weer af en toe zien... en later op de dag komt plaatselijk een onweersbui voor. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat al de hele dag file op de A7 door wegwerkzaamheden. Ter hoogte van horen heb je in beide richtingen nu 5 minuten vertraging.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 Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Lieden de zaterdag aan van 9 tot minder 8. Het eerste best van dance, R&B, een beetje pop tussen erop. Het laatste show partyupdate de party update en de 10 boven beste platen van de dansvloer. Nou, de party update kunnen we in ieder geval weer schrappen tot 13 augustus. En de feestjes kunnen we ook allemaal schrappen. Want het is een drama in Nederland, hè? Ja, uh, ik geef gewoon keihard minister Rutte de schuld. Uh, uh, nou nee, ja, niet, niet, niet Rutte, een beetje. Maar in ieder geval de jong Het is gewoon lul. Het is echt een lul eerste klas. De man snapt er helemaal niks van. We hebben allemaal gezegd in het begin... mensen, ga eerst de jongeren vaccineren. vaccineren. En dan pas die oude bejaarde mensen. Lullig gezegd, maar de feiten hè, komen naar boven. Want nu is iedereen gevaccineerd. Behalve de jongeren. Ja, we beginnen nu weer bij 12 jaar oud. Dus voordat de jongeren uiteindelijk gevaccineerd zijn... zijn we drie maanden verder. Als het langer is en wat denk je... iedereen gaat op vakantie, komt terug. en We hebben weer een nieuwe COVID-19 het, uh, het corona-delta-virus uh, binnengekregen. Een hoop gelul en dan ook die evenementen. Daar ga ik je straks meer over vertellen, want uh, ik, uh, ik heb al uh, vakantie. Ja, alle evenementen zijn weer uh, eventjes... Uh, Gecanceld of met restricties, de clubs uh, dicht, het is gewoon kut. In ieder geval wordt de muziek van Bakermat met Ain't Nobody. Onderweg zo meteen, Ed Sheeran. Maar eerst die David Peng en KPD met Ain't Got No. Ja, we zijn vandaag een beetje triest. En het wordt er ook niet beter op met deze regering, hè? Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters. Ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no friends. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncle, ain't got no love, ain't got no mind.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 I know nothing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 Ramo Mario Zandvo Ik ben op die pizza in mijn hoofd vandaag. Ben niet aan de stressen in mijn hoofd vandaag. Ik ben op die pizza in mijn hoofd vandaag. Ben niet aan de stressen in mijn hoofd vandaag, ik, maar ik voel me toch fit. toch. Ik kan er niets aan doen, maar ik voel me de shit toe. Shit, de shit, de shit. Ik haal van de wijn als een alcoholist. Ik ken niet de weg nee, toerist. Tourist, tourist, tourist. Hey, hey, yo. Ik ben de koning op de plaatje. Vind me in de oeshoea. Volgens mij aan de gastenlijst. Hey, hey, yo. Ka je radar wat we weten? Waar het nu champagne is. En op die pizza in mijn hoofd Staat in de stand, zo'n schoot op glasous, paard van je tand. Niks aan de hand, betaal contant, space, eten de plant, het takie brand, ga ie doen in een low, pak die parasol, zo'n brand op mijn bo, schenk mijn glas vol. Space van toeters, greef de in koestes. Stuur voel voor zoveel water, schudtes. Tropi aan shield, deze spaces. Alvoot op met de dummineten. Gran net, piepa, shots, dicht. Hier, drie hoog achter vol als en fila op pizza, maar met chick die is als Faanzel. Ja, komt Adriana Lima. Hey, hey yo, yo. je radar, wat we weten. Waar de pizza pijn je reed. Ik ben aan mijn koppenkraaien. Ik ben op die pizza in mijn hoofd vandaag. Hey, ja, dat was Donnie met uh, Ibiza. En uh, daarvoor muziek van Edge met Bad Habits. Ja, hè, we dachten dat we er waren twee weken geleden. Eindelijk van het gezeur met corona af, nou ja, eraf. Mondkapjes weg, anderhalve meter weg, parties, vakantie... En wat denk je? Nog een week en we staan uh, wereldwijd bekend als uh, code rood. Geen vakanties meer, niemand komt binnen naar Nederland. Maar niet dat ik dat erg vind, maar... Ook jij kan niet op vakantie. Maar het ergste vind ik nog de feestjes die allemaal niet doorgaan. En Fieldlabs uh, eventen, evenementen moet ik zeggen. Het is Nederlands. Heeft geen goed woord over voor de manier waarop het demissionair kabinet... het groot aantal positieve kroontesten wil indammen... door strengere regels voor evenementen in te voeren. Ik vind het schandalig wat er nu gebeurt... Zegt het programma-manager Pieter Lubbers desgevraagd euh, tegen nu.nl. Nou, ik ben het helemaal met die man eens. Het sterke stijgende aantal positieve coronatesten van de afgelopen weken... moeten euh, worden teruggebracht, dat is waar. Het demissionaire kabinet wil dit onder meer bewerkstelligen... door evenementen in de buitenlucht alleen toe te staan... op twee derde capaciteiten euh, melden Haagse bronnen. Nou ja, dat kon je gisteren horen om zeven euh, uur, hè. De persconferentie, gelul in de ruimte, want buiten is gewoon helemaal niks aan de hand. Kijk, meer Evenementen met campings. Kennen we begrijpen. Maar uh, hè, het, is, uh, het is gewoon kut. Letterlijk heb ik kut. En uh, onder andere gezeik zijn de festivals in Nederland de komende tijd uh, ja, gecanceld. En uh, ja, zitten op een evenement. Je gaat naar een dance event. En dan moet je op je reet zitten. Terwijl daar een dj je helemaal gek maakt met lekkere muziek. En dan mag je zitten op een stoeltje. Ja, waar gaat het over? En dan hebben we miljoenen uitgegeven aan uh, die uh, testen voor toegang. Nou, één. Grote wassen neus. Het enige wat ze hadden moeten doen, naar mijn mening dan, en ik denk dat heel veel mensen die mening delen, hadden eerst de jongeren moeten vaccineren. En dan pas de rest van de wereld. Want uh, ja, de jongeren zijn degene die het verspreiden. Dat wisten we toen al. En toen zeiden ze ook al: ga je eerst de jongeren doen. Nee, we gaan eerst de kwetsbare mensen doen. En nu beginnen ze bij de kinderen van 12 jaar oud. En uh, voor het jongeren aan de beurt zijn, dan uh, zit Nederland weer in een lockdown, hè. Chief Amsterdam Zandvoort, kut met peren allemaal. Maar muziek, dat hebben we wel. Als je dan niet meer, uh, eh, tot in het dagleven naar de kroeg kan gaan, dan moet je naar de radio luisteren. Vintage culture en Elise LeCroix met het is what it is. Ja, we kunnen er niks aan doen, hè. We hebben nou eenmaal die kutte regering, hè. Alright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 graafond de Muziek van Early Days met Just Be Good To Me. En daarvoor muziek van Alayma and Galo met... Uh, deze samen met Michelle Weeks met I'm Going Up. CFM Zandvoort zaterdagavond Night Nightwalk. Met allemaal een beetje teleurgestelde mensen op dat kabinet, hè. Die zouden ze het liefst allemaal kapot willen schieten, maar dat mogen we niet zeggen, want ja, hè. Als We kijken naar de aanslag, de laffe aanslag afgelopen week op Peter R. de Vries. Dan, uh, ja, dan moet je uitkijken als uh, radiomaker en journalist wat je allemaal zegt. Want ja, je kan wel eens verkeerde zeggen. En uh, ja, de party update. Nou, weinig kansen. Het is de waanzin voorbij. Ik heb er geen woorden voor, zegt de CEO Ritty van Stralen van de ID&T groep. Over de nieuwe coronamaatregelen. Het demissionair kabinet uh, kondigt de vrijdagavond aan dat er minder bezoekers welkom zijn op evenementen... en slechts twee derde van de maximale capaciteit mag worden benut... en oftewel je moet op je reet zitten op een stoeltje om naar een dj te luisteren. Het is totaal willekeur, alles wordt over één kamp geschoren. We hebben met de Field Lab evenementen aangetoond... dat we op een veilige manier grote groepen mensen... zonder anderhalve meter afstand bij elkaar kunnen brengen. En onze overheid heeft daar geen oog voor en heeft niet naar ons geluisterd. De overheid heeft dit zelf veroorzaakt... Maar uh, ja, wij allemaal worden daar de dupe van. En uh, ja, dat gaat weer een hoop geld kosten natuurlijk. De hele zomer is letterlijk even gruwelijk. Nu al naar de klote. We een klein beetje hoop. En uh, ja, al die evenementen. En in de kroeg, daar hebben ze nooit testen gedaan. En voordat uh, we de lockdown hadden, werd er al gezegd... in die kleine kroegjes en zo, daar wordt het verspreid door de jongeren. Uh, bah, bah, bah, bah, bah. Hè? En uh, openlucht-evenementen waar de kans uh, vrijwel niet heel is... voor het dan... Uh, eh, allemaal uh, restricties. En dan kan ik je nog wat vertellen. Je hebt het niet van mij, hè, maar het is, uh, het is niet alleen de overheid. Het, is ook, uh, het heeft ook met geld te maken. Uh, ik doe de laatste wedstrijd in, uh, in de uh, Johan Cruijff Arena. Uh, dat was die dag dat de testen allemaal, uh, de teststraten open gingen voor uh, testen voor toegang. En toen waren er allemaal problemen. Ze waren gehackt. Uh, die dingen gingen niet op tijd. En bij de arena stonden ze van, uh, doe UEFA wel te verstaan. Hè? Van uh, ja, maar we moeten open. Er moet geld verdiend worden. Dit kost allemaal geld. Dus uh, onder andere al het personeel wat daar werkt... wat nog geen uitstel had, kreeg allemaal een bandje. Je bent negatief. Ja, en dan vragen wij ons af van... Uh, kijk, ik, ik geef toe, hè. Laten we heel eerlijk zijn, ik vind het allemaal gelul het hele corona. Ik, uh, ik zie er niet zo'n... Uh, uh, ja... Het is gewoon een griepje, je laat het daarop houden. En ja, oude mensen, als ze niet uh, corona hadden, waren ze ook doodgegaan. Maar uh, ja, als je iets stop moet zetten, wat veel geld kost, dan gaan we allemaal naar de kloten. In ieder geval de bedrijven. Straks kunnen we niet meer naar de kroeg. Want de kroeg op de hoeken is failliet. Ja, wat hebben we dan nog? Dan moeten we thuis maar in de tuin een biertje drinken. Anderhalve meter afstand. Ja, het wordt er allemaal niet beter op. Maar ja, het is wat het is. Muziek. Daarvoor zit jij in radio gekluisterd. De Bora 1. La Bagar, zo heet ze. En uh, Stupid flash... Ja, Kank, Vitesse en Oud. Nou, gewoon even lekker luisteren. Hè? Want als ik iedereen opgenoemd heb, is het programma alweer ten einde. <tied> CFM. Dat was muziek van DropCon met Nobody en daarvoor David en Ramona Renea met Lift Your Hands Up. En die platen vinden we terug in de Nightwalk 10. En daar is het toevallig ook er nu helemaal tijd voor. De Nightwalk 10 deze week op 10. Nicky Curly en uh, Jensens met uh, Go op 9. Moreno Pesalato met We Got You. En op 8. Ivan Jack met uh, Funky Pride. Op 7 Duke Dumont en Kit de Enigma. Met Let Me Dance. Op 6 deze week, Hugo. Met uh, Morenita. Op 5 Ewan, uh, Ewan McLuccar. Met Tell Me Something Good. En op 4 David Peng en Ramona René. Ja, die hoorden je zojuist met Lift Your Hands Up. Op 3 Hot Sins, 82. Met Heeder. Op 2 Ben Raal met French Plan. Deze week nog steeds op 1. Al weken op 1, ja. Heeft ook natuurlijk allemaal met de zomer te maken. Milk and Sugar in de remix van de Purple Disco Machine. Half machine, half mens. Dat is de Duitse formatie Purple Disco Machine met Let the Sunshine. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Die ga je vast straks nog horen in een van de mixen bij DJ Mauso of bij DJ Cabas Kelly. Ik heb andere muziek. John Julius Knight. Samen met Ronald Clark met This Is How. Marco Lies Remix. House music, music, music. Of Z I'm yeah. yeah. Matteo en Oemig met Piano Lover. Nou, voor muziek van Sammy Fergie en Lucy Fergie met de All right. En tot zover ook weer dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar het beste van de club zijn Italië met DJ Gaviskeli. Voor nu nog even muziek. Enjoy up. En Damon C. Scott met Be Enough For You. Ik zeg tot zometeen na de break.